Ik voor mij heb s'avonds, wanneer ik een ogenblik vrij had... Ja. het slot gelezen van een zekere heer Kafka. Huh? Ik meen er iets uit te kunnen leren... Oh. voor mijn professie hier in Bommelstein. Ja, ja, ja. Maar ik vond het toch niet zo boeiend. En ik verstout mij om het einde onbevredigend te noemen. Ach ja, dat komt omdat men met boeken niet boven zijn stand moet leven. Oh. oh. Mm -hmm.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 Sing, tu, tu. Traat, ik skruip, de is Lut Lier alleen, op die nog. Vater Lut en singt, en nu singt, en singt, en singt, en singt, en singt, en singt, en singt, en singt, en singt, en singt, en en singt, en singt, en en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 Het is dringend, dat er u mij toestaat. Ik was zo vrij erop te wijzen dat zelfs iemand in mijn professie slaap nodig heeft. Maar men gaf mij te verstaan dat men niet kon wachten na de lange reis. En het is familie. Familie? Dat kan niet.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 U hebt ook een ambtelijk schrijven ontvangen, zie ik. Ja, Men ja. eist ons grondgebied en ons vermogen op voor vreemdelingen. Ja. Het erfgoed van onze vaderen. Het is een schande. Het grauw kent zijn plaats niet. Nee. Wel nu, het is zaak dat alle eigenaren van onroerend goed de handen ineens slaan. Ja, ja.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 Eerst kijken, met wie zal ik nu eerst in de handen gaan slaan? Als ik, uh... oh, oh. Op dat moment struikelde hij over een touw, dat dwars oh. over een perk gespannen was. Ah. Pijnlijk getroffen richtte hij zich een weinig op en nu zag hij dat het koord een soort tent overeind gehouden had. Huh?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 terwijl ik Olivier B. Bommel ben, de voorzitter van deze grond. Zeer wel, heer Olivier. Mm. Zal ik de koffie inschenken? Nee, nee, nee, daar heb ik geen tijd voor. Ik ga nu op weg om de handen van het comité in elkaar te slaan. Als je begrijpt wat ik bedoel. En jij moet Bobbelstein bewaken, Joost. Zorg ervoor dat er geen vreemden komen. Juist. Mm -mm. Nu hoop ik maar dat men begrip heeft voor mijn mooie doel...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 Heer Bommel begaf zich op de gestelde tijd naar de tv-studio. En daar zat hij nu in het licht van de schijnwerpers. Onder Den Sten, regisseur van dit programma. Ach, ach. Doet u maar net of u in die huiskamer zit. Ja, Als het lichtje aangaat, ja, ik... dan praat u maar vrijheid, Gewoon wat er in u opkomt. Hoe oh, ja. gewoner en vrijer, hoe meer kick het geeft. En daar ik... gaat het om. Ja, ja, Trouwens, ja, ja. ik weet dat u warm loopt voor het interessante onderwerp. Wat was dat ook alweer? Uh, maar ja.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 Ik bedoel, als voorzitter van het comité wil ik het hebben over het platlopen van vreemdelingen, zodat de vreemde smetten en blauwe enveloppen de spuugaten uitlopen door het ingrijpen van de overheid. Ik, eh, eh, ja, wacht even. Eh. Oh, het is plaatsje drie. Kant eh. oh, maar tegenwoordig een tv-toespraak tegen de overheid. Voor het hele land wordt mijn beleid daarvoor aapgezet. Het ontvangst is nog slecht ook. De bewoners van Apoka zijn vluchtelingen die onze steun ja. nodig hebben. Zoals ik u verteld heb, is hun land aan het vergaan door vuur en wringerts... en de enige manier ja. om te vluchten is over het zwarte water... dat ergens ja. in de bergen moet liggen. Maar door de sterke stroom... Ja. Uh, een, een ogenblikje, dit is het verkeerde velletje. Als Tom Poes nu maar... Ah, hier heb ik het, bedoel ik...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 Eh, uh, ja, ja, ja, ja, erg prachtig bedoel ik. Ge ge ge gele madeliefjes, daar hou ik van. Lallen, maar... dat zijn geen madeliefjes. Uh -huh.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 En we zijn arm, zoals je weet. Ja. Je moet de jongeren verder wegwijzen, Olly. Uh, geen Olly. Mijn naam is Olly 4B Bommel. Uh, en ik begrijp helemaal niet... Uh... Ja, ja. Olly Bommel. Nee. <laughs> Alsof ik dat ooit zou vergeten. Uh, waar is dat zwarte water? Vanaf deze kant kunnen we het niet vinden. Achter deze rots. Al maar rechtdoor. Kom, heer Olly.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 het is hier koud. En, en hoe, hoe, hoe kunnen we nu iets onderzoeken als er niets te zien is? Daar staat een bord. He? Misschien zal dat ons wijzer maken. S Schip naar andere wereld. Als die hier niet is, is die ergens anders. Hm. Dat is niet erg duidelijk.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 de, de Dottelbloem. Wat heeft meneer Bommel? Dottel, Dottelbloem. Gouden Dottelbloem. Dottelbloem -dob -dob bedoel ik. Heet niet Boemel, Olly Bommel heet ik. En ik? Salem ochtendrood. Ah. Maar een gouden Dubloem. Uh, U moet meegaan naar mijn huis en wat eten. Uh. knollen zijn goed om beter te worden. Uh, yeah. En het zal een grote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 Ja, ja, hoe, hoe vreselijk. Is, is, is, is het hier altijd zo? Een heer zou hier omkomen met zijn tegenstel. Ja, dat zal wel. Ja. Het is niet gemakkelijk om ergens te wonen waar de wereld vergaat. Maar men er eraan. Er is niets aan te doen. Ik ga u naar neef Abbas brengen. Huh? Daar is het in ieder geval. Rustiger voor iemand met een tegenstel.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 Dit is niet Era. Ja. Ze kan goede zoete koekjes maken van knollen en jassen knopen van eigen wol. En Era, dit is een meneer ja. die een echte de bloem heeft. Hij komt uit het land waar ze groeien. Olyboemel heet hij. Uh, Olivier B. Bommel, uh, wat ik had, was een bloem. Een, uh, een dodelbloem.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 Ik uh, voel me beter. Alleen een beetje vreemd in het hoofd. Een leegte, als u begrijpt wat ik bedoel. Misschien wordt hij wel gevuld als hij een paar knollen gegeten heeft. Mm -hmm. Ik hoop het maar, want daar komt Boerman Anzoral zoral al met zijn familie. Ah, ah. Er is vandaag een staandag om naar u te luisteren, ziet u? Oh. Boemel? Mm -hmm. Dan moet hij familie zijn van tante Jezebel? Dat kan niet. Deze baas is een vreemdeling. En Apoka is het enige land dat bestaat. Mm -hmm. Dat is niet waar.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 Heer Bommel was zo ontwutst door het plotselinge opstijgen van een andere wereld te wonen, dat hij te laat de klemmende greep van de dialen om zijn eigen eind te stuurde. Hij greep het groeitsel en rukte eraan, maar de lood was taai en sterker dan hij, zodat hij zijn einde voelde naderen. Doch neef Abbas had een kapmes uit zijn deken gehaald en hakte de stengel met een geoefende slagdoel. Nee, nee! En met die kreet greep hij de geschokte heer bij een arm en zette het op een lopen. Oh, oh, wacht even. Oh, wacht even. Die meneer werd gegrepen door de wilde vingert, bedoel ik. Nee. Het zijn de wringers. Wringerts. Hey! Oh, Dat zijn ze dus. Vleesetende planten. Niet vleesetend. Huh? Erger. Ze nemen je gevangen. Omgestrengeld.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 Die roerloos voor zich uitstaarden. Ja. Daar zijn ze. Oh. Mamel en Hildrik. Ja. En Omhabat ook. Oh. Ach ja, veel He? van ons laten zich maar begroeien. Ja. Dat is makkelijk dan altijd vluchten. Oh. Je kan bladen eten en je hoeft niet meer te denken. Je brein wordt door de wringers gebruikt om zich te bewegen en te voeden. Zo is het leven, hier. Maar dat is geen leven. Het lijkt misschien wel gemakkelijk, maar een heer gaat liever zijn nee, eigen eenzame weg. Hij houdt niet van bladen, bedoel ik. Ik, ik, ik ook niet. Nee. Daarom gaan we altijd naar het vuur als de vringers komen. Oh, oh. Beter door het vuur vergaan dan door de vringers. Ja, ja, ja, misschien wel. Maar, maar, maar het is beter ja. om helemaal niet te vergaan... En, en te leven als een heer, als u begrijpt wat ik bedoel. Daarom zie ik mijn plicht. Ik moet ja, ja, ons ja. uit deze wereld redden. Al zo... Ah. Het ruikt hier naar vulkanen. Ja, we zijn weer bij het vuur. ja. Ziet u dat kratertje? Oh. Het is uitgedoofd en daarom kunnen we hier veilig de nacht doorbrengen. Uh, ja, uh. Maar we moeten in de wacht houden ja. om uit te kijken naar de wringer ja. en op te passen voor uitbarstingen. Ja. Ik denk wel dat Ira en de kinderen ons hier vinden. Ze kennen deze plek. Oh. Oh. Huh. Heer Olly bood aan als eerste de wacht te houden, omdat hij diep moest nadenken, zoals hij zei. Zo lag Abbas even later tegen het kratertje te slapen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 Dit keer. Mm. Er zijn meer wringers dan ooit. Och. De hele vlakte is afgesloten. Oom Salem is er nog net met een stelletje anderen doorheen gekomen. Ja. En die zitten nu bij het water. Bij het water? Daar is het vuur. Mm. Ja, ja, het vuurland is het enige dat ons overblijft. Anders wordt iedereen Och. door de wringers omgestrengd. Och. De wereld ja. vergaat. We moeten weg als het kan. Och.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 Daar had hij een vreemd instrument uit zijn ransel gehaald en nadat hij er een koord aan bevestigd had, liet hij het voorzichtig te water. Hier moet de oleroon liggen. Als de aantrekker nu maar sterk genoeg is, flanst hij hem wel vast. Ik heb er erg veel labirintjes op gehutseld. Dat is hulpzaam.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 Want op hetzelfde moment verrees er een kratertje onder hem dat rook en vlammen uitbraakte en hem geschroeid omhoog viel. Om hem heen spuwden de andere kraters, vuur en lava en te midden van de kwalijke dampen maakte de familie van Abbas zich uit de voeten. Heer Bonnel zag dat niet, want hij belandde met een ploms in het meer waarin door het natuur gebeuren draaikolken en vreemde stromingen ontstaan waren. Het was dan ook geen wonder dat de danig geschokte heer alle hoog liet varen.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 Nee, hey, nee, niet op tijd! Daar, hey, aan de overkant hmm? in Apoka! Hey, niet Ollie? in nood! Daar vergaat de wereld gauw! Hmm. Wabbus, gaan ze redden! Wat mal! Dat doe ik toch huh. zeker al de hele tijd! Het was allemaal heel vreselijk, jonge vriend. Meer dan ik verdragen kon. U hebt niet zo erg lang in het water gelegen. We waren er vlug bij, hoor. Huh. Vlug!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 En de eerste die aan land sprongen barstten in gejuichen uit toen ze hem zagen. Ja. Bent u al hier? Ja. Wat dacht u dat hij nog gedaan? is. Nee, was? ik ben al... kom uh... is overal waar hij nodig is. Halleluja, halleluja. Hier zijn we toch in een andere wereld? Ja. Er is hier toch echt geen wringerd? Eh, uh, uh, nee. Die woorden volstonden voor de vreemdelingen. Opgewekt trokken ze het binnenland in.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 Daar is hij juist. Hier ben ik. Ik, eh, ik heb me nogal moeilijk voor zoek. Hm? Maar kijk, als hoofdredacteur moet men nu eenmaal soepel zijn. Dat zal je begrijpen. Ja, en toen ik hier zag binnengaan... Ja. Kijk, de, de zaak zit zo. Je tv-toespraak heeft bij het publiek allerlei gevoelens losgeweekt. Voor en tegen. Ja, ja. Eigenlijk meer voor dan ik als doorgewinterde krantenman gedacht had.